Meer, ja zeker. Naast dat wij het presenteren vanavond, zo'n verzorgdrijf was het ook een deel van de van vanavond. En dat doen wij niet alleen, daar hebben wij twee andere hele goede voor voor die doet zojuist ook altijd. En dat alles doen wij niet alleen, want dit alles wordt begeleid door muziekvereniging.